4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Minister Leers heeft op dit moment een persoonlijk gesprek... met Angolese asielzoeker Mauro. Gisteren bepaalde Leers dat Mauro geen verblijfsvergunning krijgt. Bij het gesprek is ook een vertegenwoordiger van Defence for Children. De Tweede Kamer gaat akkoord met het besluit van Leers. Gisteren had CDA-woordvoerder Knops al gezegd dat hij achter Leers staat. Ook de fractie heeft daar nu over gepraat. En volgens Knops steunen alle leden hem. Het beleid is nu eenmaal dat ook in de zaak van Mauro al eerder gebleken is dat hij het land zou moeten verlaten. En de minister heeft alle ruimte opgezocht binnen de regels. En daarvoor zit hij er ook. Het is dus niet een taak van de Kamer, maar van de minister om dat op een goede manier te bekijken. En hij heeft ons ervan overtuigd dat het niet anders kan. Knop zei wel dat Mauro alsnog een studievisum kan aanvragen waardoor hij mogelijk langer kan blijven. Rond deze tijd begint een Kamerdebat over de kwestie en nog vanavond wordt er gestemd. Burgemeester Van der Laan wil dat de Occupy-betogers in Amsterdam verhuizen van het Beursplein naar de Zuidas. Hij praat daar morgen over met de kamperende demonstranten, die betogen tegen de kwalige kanten van het kapitalisme. Van der Laan noemt de Zuidas, waar veel financiële instellingen zitten, een interessante locatie. De Occupy-betogers willen een tweede camping richten op het Museumplein, maar daarover valt met de burgemeester niet te praten.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 Wordt dan 14 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu in totaal zo'n 60 kilometer files op de weg. Dat is een heel normale avondsplits. Opvallendste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 6 kilometer file... tussen Roelof Arendsveen en zoeterwouden Rijndijk...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 in Ski Saalbach Hinterklem-Leogang. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u. Met ons economiepanel Klinkende Munt. Voor het nieuws heeft u alle drie mijn gasten al kunnen horen. Lex Hoogduin, hij is monetair econoom. Oud-directeur van de Nederlandse Bank. Jan Maarten Slachter, hij is uh, van de vereniging Effectenbezitters, de VEB. En Frans Andriessen, hij is oud-eurocommissaris oud-minister van Financiën en lid van het CDA. Dat even om de politieke couleur te bepalen. Hartelijk welkom, alle drie. Um, natuurlijk gaat het over de uitkomst van het topoverleg in Europa. Het akkoord van Brussel, hebben we het maar gemakshalve even gedoopt... om de crisis eindelijk eens kordaat en goed en vooral eens gezind aan te pakken. bestaat uit een aantal voorstellen. Er is nog niet echt heel erg veel duidelijk achter de komma. Meneer Hoogduin, u zei voor de uitzending tegen mij... het is werk in uitvoering en dan nog maar in het begin? Nou, dit zijn we eigenlijk eigenlijk werkplanning uh, hmm. bezig. Daar hebben we de grote lijnen nu van uh, neergezet. En vervolgens moet het, uh, ja, het moet nog nader uitgewerkt uh, worden... En dan komt het hele belangrijke van het ook uitvoeren. Precies. Gaan we het over hebben. Eerst eventjes over de rol van de banken. Die hebben vrijwillig, tussen aanhalingstekens... nee, het is wel vrijwillig... Uh, staat in het akkoord dat zij voor de helft, voor 50 procent... de schulden aan uh, Griekenland kwijt zullen schelden. We hadden het al even over hoe wenselijk dat is of niet. Lex Hoogduin zei, het is niet mijn keus, je kan het doen... maar er kleven nogal wat haken en ogen aan. En Jan Maarten Slachter... Uh, jij, zei, jij vroeg je af hoe vrijwillig het is en in hoeverre alle banken hier ook daadwerkelijk aan mee gaan doen. Precies, dit is afgesproken, toegezegd door de vertegenwoordiger van het uh, IIF, International Institute of Finance. Het is, dat een, is een bankenclub, ja? um, en die, uh, maar die heeft geen volmacht van al zijn leden om dit namens hen uh, af te spreken. Dus dat is een soort... Ja, uh, toezegging dat hij zijn best zal doen om zijn leden te overtuigen... nou, dan moeten ze daar vervolgens wel, uh, wel voor instemmen. Uh, banken doen dat alleen maar. En overigens het geldt natuurlijk niet alleen over banken... maar over alle andere houders van het Griekse staatspapier. Die doen dat alleen maar als ze er iets, uh, iets in zien. Als ze er voordeel bij, uh, bij hebben. Dat wordt nog een lastig gesprek. Ja. Uh, Lex Hoogduin, het kan dus best zo zijn dat er een aantal banken is wat zegt dat doen we helemaal niet. We zijn niet gek. We gaan niet voor 50%, uh, dat, dat kost ons hartstikke veel. Aan de andere kant moeten we herrecapitaliseren. We moeten enorme buffers opbouwen. Wij doen dit niet. Nee, dit is een van de punten die nader uitgewerkt moeten worden en besproken moeten worden. De heer Slachter heeft volkomen gelijk. Er is in wezen wat de politiek nu heeft gezegd. Wij gaan de banken uitnodigen om tot een overeenstemming te komen in 50%. Uh, van de rekening naar de banken uh, gaat. Ja. Maar dat, dat gesprek, dat moet nu eigenlijk gaan beginnen. En als hoe dat het gaat hebt, lopen, dat moeten we dan aan. Als afmaken. je het en, hebt over de banken, meneer Andriessen, gaat dat dan ook om de Griekse banken? Moeten die ook 50 van... Nee, Ik meen serieus, die hebben toch ook allemaal Griekse staatspapier, of niet? Ja, <coughs> natuurlijk, de Griekse banken zijn ook banken. En die, ja. die zouden sowieso natuurlijk onder elk regime moeten, banken wat voor, voor, moeten vallen wat onder, voor de banken geldt. Aan de andere kant zijn de Griekse banken wel in hele grote moeilijkheden. En een van de oorzaken van de problemen. En als je die dus daar zo bij gaat betrekken... dan, dan roep je alleen maar zwakke broeders in het gezelschap. En of je daarmee dan de zaken versterkt, dat is nog maar de vraag. Het is overigens aangedacht. Men is zich daarvan bewust dat op het moment dat je de Griekse banken erbij betrekt... dat die Griekse banken op dat moment eigenlijk uh, failliet zijn. Mm -hmm. Dat het Griekse bankwezen geherkapitaliseerd uh, moet worden. En daar is 30 miljard voor uitgetrokken... En dat geeft ons weer eens aan wat ik net zei. Ja, je kunt dit doen, maar je moet weer allerlei extra bedragen inzetten om het mogelijk uh, ja. te maken. En de uh, Strikse bankwezen is een heel belangrijk onderdeel van ja. Ja, absoluut. Maar goed, als je het niet doet, dan gaan ze er ook aan. Ja. Dus, het, ze zijn altijd, om het nou maar eens heel huiselijk te zeggen, de klos. Juist. En ja, de vraag is dus, ja. hoe kun je, dat nou, hoe kun je het, het beste, de pijn, verdelen op een zodanige manier dat je structureel... Dus op langere termijn een goede oplossing vinden. Ja, daar daar dat structurele over. hebben we het nu nog niet eens over. Dat nou, dus is al... voor mij niet, niet eens alleen pijn verdelen. Want het, het is niet zo uh, dat het, uh, de pijn zelf precies vaststaat, uh, de verschillende aanpakken kunnen de pijn vergroten. Op. Ja, en daarna speelt er inderdaad heel sterk de verdeling. Ja, Over de pijn het gesproken, we het, het is natuurlijk heel populair. Althans, het, het leidt niet tot heel veel oppositie... als je zegt, de banken moeten pijn leiden. Uh, maar het zijn natuurlijk ook pensioenfondsen... die die Griekse stukken in de uh, ja, kast hebben. Ja, maar die worden licht. volgens mij ontzien. Het gaat om een verzekeringswezen en de banken worden alleen maar genoemd. Ja, pensioenfondsen is dat zo? Hoor je, ik hoor ze nergens. Nou, dat is, is mij niet helemaal duidelijk. Dat is een van de onduidelijkheden in het, uh, in het pakket. Dat kun je niet lezen uit de stukken die er nu uh, zijn. Maar het is... Uh, ja, maar even komen gelijk. Want dat zijn de drie, drie grote beleggers Griekse, natuurlijk. De Griekse schuld zit niet alleen bij banken. Hm. Uh, dus, dus er zijn... Potentieel ook anderen die dus dat zouden kunnen Precies, dan staat jouw pensioenfonds nu uh, onder water. Hè, de dekkingsgraad die, uh, die onvoldoende, ja, onvoldoende is. Uh, je weet dus dat je volgend jaar misschien een beetje moet inleveren in je pensioen. of in ieder geval geen indexering krijgt. En dan zie je volgens de kant dat jouw pensioenfonds vrijwillig 50% van zijn uh, Griekse staatsschuld gaat uh, Maar graad, zou het niet ergens opduiken dat, dat, dat, dat, dat het niet heel hard uh, vaart zal lopen dat pensioenfondsen zich spontaan melden nee. om ook mee, de, mee te praten? Nee, nee de de die pensioenfondsen die, die zitten al in grote moeilijkheden. Die hebben al. Ook al doordat de hele conjunctuur eh, behoorlijk is ingezakt, veel mm -hmm. lagere opbrengsten voor hun beleggingen. Eh, die hebben onlangs, nog niet zo lang geleden, de opdracht ge ge gekregen om relatief. Eh, ja, makkelijk met die rentetrend op de markt mee te gaan. Het gevolg is dat ze nu dus met lage rendementen zitten, dus onvoldoende dekking hebben. Ja, als je die dan ook nog eens een keer langs de andere kant pakt, wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk. Ja. Dus uh, het is natuurlijk wel een uiterst gecompliceerde situatie Ja, dat is zeker. Gaat. Laten we even naar een, an een ander voorstel uit het prachtige akkoord gaan. Dat is de versterking van het noodfonds. En dat, is, uh, dat wordt dan aangevuld, of dat wordt uiteindelijk groot, duizend miljard euro. Is het voorstel um, eerst maar eens even zonder, zonder te vragen hoe ziet dat eruit... of hoe zit dat dan ook in kas? Is het genoeg die duizend miljard euro Lex Hoogduim, als je dit dat zo moet, hoort? Dat zal echt ook weer moeten uh, blijken. Uh, dat hangt heel erg af van of je de andere dingen uit dat pakket uh, doet en goed doet. Mm. Ik heb eerder gezegd de wortel van het probleem is de zijn de overheidsfinanciën en ik denk dat het meest effectief om eigenlijk deze storm uh, tot rust te brengen is dat die overheidsfinanciën niet alleen in Griekenland... niet alleen in Portugal, niet alleen in Ierland... maar door heel Europa heen op orde worden gebracht. Als dat gebeurt, als de markt ziet dat het serieus wordt aangepakt... dan is dat noodfonds op inslag eigenlijk minder belangrijk. Dan heb je het eigenlijk niet eens... Nodig. En het allerbelangrijkste is, is dat we heel goed zorgen dat die, die wortel. Maar echt dit is wordt een wens die u uit. Maar de realiteit is dat overmorgen Italië ineens om kon donderen. Want dat, nou, nee, dat is, is een Nee, dan het, dan het, is, het, is, het, is, het is gelukkig iets meer dan een uh, wens. Italië heeft uh, in een brief van 14 kantjes uh, een hele uh, rij uh, maatregelen aangekondigd benoemde maatregelen, uh, over, overigens uh, niet nog met een tijdpad. En nee. Ze moeten ze ook nog uitvoeren en het parlement moet ze nog goedkeuren. Dus er uh, is geen enkele reden om de vlag uit te hangen. Maar het is iets meer dan hopen dat Italië iets, uh, iets doet. En Mijn punt is, het belangrijkste is dat we druk op Italië houden... om dat nu ook echt te gaan ja. doen. En als dat lukt, dan zal, uh, dat geeft dat op zichzelf... meer vertrouwen dan twee noodfondsen bij elkaar. Meneer Andriessen? Ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat Italië een hele belangrijke en cruciale rol speelt in het geheel. En dat druk op Italië moet natuurlijk heel groot blijven. Mm -hmm. en, eh, maar ik denk ook wel dat ze dat zullen doen. Yeah. Alleen, die druk wordt natuurlijk, ik zeg het, de zwaarte van die druk wordt mede bepaald. door de, door de mate waarin degenen die die druk uitoefenen... door hun eigen handelen serieus worden genomen door de markten. Mm -hmm. Dus ook daar is natuurlijk de, de beslistheid, de politieke wil van al diegenen die bij deze procedure betrokken zijn om er echt wat aan te doen. En het overdragen van die wil en de overtuiging dat dat zo is op de publieke opinie op de markt is essentieel voor dit hele probleem. Als dat da niet lukt, daarom was het ook hier de, de, de was het was nog beter geweest dan ik het zo zeggen. Om niet een hefboom te creëren, maar dat landen als Duitsland en ook Nederland hadden gezien dat ze bereid waren hun nek echt wat verder uit, een uit te Een hefboom steen. creëren moet je even uitleggen. Maar Jan Maarten Slachter mag dat ook doen. Degeen, iedereen <lacht> kan het beter dan ik. Het betekent volgens mij gewoon dat er geld in elk geval niet in die pot zit, maar dat je. Uh, er is, er uh, je is als het ware geld, geld in de pot uh, uh, gestopt. Uh, en zonder dat je er zelf extra geld in uh, stopt, creëer je extra vuurkracht. En er zijn nu twee uh, opties om dat te doen. De ene is de andere ook geld in te laten en de laten stoppen. De, de China. is er, die, uh, ja. Ja, uh, Iedereen is welkom, zou ik maar zeggen. Dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is wat ingewikkelder. Is dat je zegt, uh, iedere euro die we erin hebben zitten... die gebruiken we om garanties te geven. Uh, bijvoorbeeld een garantie van 20%. Dat betekent dat als uh, Italië 100 euro moet lenen dat je zegt, ik garandeer uh, de, de eerste 20 euro verlies je er eventueel op optreed. ja Dus dat betekent dat je met 20 euro in wezen 100 euro financiering van Italië garandeert. En dus en dat we en dan zo maak je het aantrekkelijk voor mensen om, om, om te investeren? Da daar, daarmee, daarmee vergroot je de, je uh, de vuurkracht. Denkt. Je vergroot de vuurkracht, je kan een groter bedrag behappen. De, de prijs die aan hangt is dat je maar... Een vijfde ja. afdekt. Dus eigenlijk en uh, er dat, dat ook je... weer allerlei vragen op of dat, of dat voldoende is, of dat werkt. Uh... Maar, maar u zegt eigenlijk, is het een beetje laf, Duitsland en Nederland hadden gewoon verder hun nek ik... uit moeten steken. En niet met zo'n hefboomconstructie, ja. maar gewoon ik denk, echt. Ik denk, ik denk dat het, dat het uh, om het even toe te leren... Ik denk dat het uh, voor de markt, uh, aansluit bij wat meneer Andries gezegd, meer een signaal was geweest van Nederland en Duitsland. En nog een paar andere. Nemen, wilden dit probleem echt oplossen mm -hmm. en zijn bereid om er ook in te investeren. Kom even op dat vertrouwen in nou, ja, de markt, ik, hoe die reageert. Ik, ik, ik ben het ik ben daar helemaal mee eens. Ik ben op zich een beetje verrast door de enorm enthousiaste reactie uh, van de markt. En volgens oh, mij zit hem dat... doe je daar enorm... Sorry dat ik je onderbreek. De manier waarop de beurs hebben gereageerd Ja, dat is nu? echt ja? een hele, een hele uh, forse, uh, positieve reactie. Mm -hmm. Dat zit hem ook in, in dingen die niet in het, uh, in het plan uh, staan. Het plan heeft, heeft eigenlijk geen echte verrassende inhoud. Het is natuurlijk pachtig dat, er, dat er überhaupt is. Ik denk dat daar een bepaalde opluchting uh, op, op, op volgt. Maar uh, gisteren heeft, uh, heeft de, president, of de komende president van de Europese Centrale Bank ook gezegd... wij blijven doorgaan met zogenaamde onconventionele maatregelen. Met andere woorden, wij blijven die staatsobligaties van, uh, van landen ja, die dat het moeilijk laatste, hebben koop. Dat laatste, dat laatste. Meneer Draghi, dat is een <laughs> ja, Italiaanse ja, bankier, overigens economisch bankier Eerst even over die, die, die, die beursontwikkeling. Ik denk inderdaad dat dat vooral opluchting is. Men vreesde erger. Ja. Men, Mijn dat vreesde, niet men vreesde dat het niks zou worden. En dan uitgekant. komt er toch... Ik moet zeggen, het is mij ook meegevallen. Ja. <laughs> ja. Ja. En zo is dus het heel veel mensen natuurlijk meegevallen. Dus die reactie moet je ook zien als een soort van... euforische reactie op het feit dat het mee is gevallen. Maar als mensen heel goed gaan nadenken over wat er nou precies is besloten en ja. wat eruit gaat komen, dan wordt het nog wel eens een ander verhaal. Ik weet, ik weet overigens niet, ik heb niet zelf de tekst gezien van wat Mario Draghi heeft gezegd, maar ik denk, het zou best eens kunnen, laat ik het voorzichtig zeggen, dat men dat ook overgeïnterpreteerd heeft. Hij heeft gewezen op, wij gaan door met onconventionele maatregelen. Onconventionele maatregelen betekenen voor de ECB dat men onbeperkt liquiditeit aan de banken uh, verstrekt. Dat is eigenlijk het overgrote deel van wat de ECB ja. onconventionele maatregelen uh, noemt. Daarnaast valt daar ook onder dat opkopen van die obligaties. Mm -hmm. Of hij bedoeld heeft te zeggen, dat blijven we ook doen, dat weet ik niet. En dat hoop ik ook eerlijk gezegd uh, niet. Want voor mij zou het heel belangrijk zijn dat ze daar zo snel mogelijk mee... Dat ze dat top. aan dat fonds uh, overdragen. Het, is, het is, een beetje, maar dat is een beetje een particulier theorietje van mij. Dat op die manier, via de achterdeur, alsnog die soort euro-obligatie wordt, wordt geïntroduceerd. Laat de ECB maar genoeg van die spullen kopen. Op een gegeven moment, wij zijn natuurlijk toch allemaal met elkaar verantwoordelijk voor de ECB. De ECB is op zich niks. Hè. Dat, zijn wij, dat, is gewoon, dat zijn Europese staten die dat overeind houden. En op die manier heb je toch de impliciete garantie van Nederland, van Duitsland... Uh, uh, op, uh, op de staatsschulden van de, van de buurland. Ik de, ik de, als dat de strategie zou zijn, dat zou denk ik heel gevaarlijk zijn. Want uh, Ik was vorige week in Duitsland. Wat mij daar opviel uh, is dat daar nog veel meer dan hier heel veel uh, weerstand is tegen die, die acties van de ECB, het is ook niet voor niks, er zijn twee ECB, uh, ja, Duitse, een, ECB Duitse leden en, en, weg... en Axel Weber als president van de Boedersbank zijn opgestapt, uh, dat, staat, dat staat voor uh, heel veel weerstand in Duitsland zelf, zijn zij niet alleen als dus niet geïsoleerd deze twee mensen. Mm. Maar dat staat dus weerstand tegen die, die, dat wat de ECB nu doet... en waarvan je zegt soms moet het maar even... maar het is niet waar die bank voor, voor, voor is opgericht. Nee, het is, uh, het. je bent dan pragmatisch. Uh, het is heel erg vergelijkbaar, van mijn gevoel... met wat we in 1992 en 1993 uh, hadden. Toen hadden we met elkaar wisselkoersafspraken in Europa. Hadden we nog geen euro. Dat kwam onder druk. Dat ging van kwaad tot erger. Er werd ook niet opgelost. En toen op een gegeven moment, toen, uh, ja, toen is het probleem opgelost door eigenlijk het stelsel op te heffen. Maar even pragmatisch te zijn, mm -hmm. uh, veel bredere fluctuaties toe te staan dan eigenlijk de bedoeling was. Maar gelijk daarbij wel een langere termijn oplossing en dat was namelijk de euro. Mm -hmm. En iets soort gelijks, hier, uh, denk ik, is bijna onontkoopbaar. De ECB doet even dingen die je eigenlijk niet moet doen. Maar dat moet tijdelijk zijn en de oplossing moet dan wel ook structureel komen. En die moet in dit geval van de politiek komen. Ja, nou laten we dan inderdaad ook eens even over de politiek hebben. Want we waren het uh, hier aan tafel er al over eens... dat dit het gaat, we hebben het permanent over geld en over de euro. Is het, is het natuurlijk ook belangrijk. Maar in feite, zeer belangrijk, maar in feite is dit een hele diepe politieke crisis in Europa. Want het zijn de politici, zoals we ook afgelopen nacht hebben gezien... daar zitten niet de economen bij elkaar... daar zit de politiek bij elkaar om beslissingen te nemen. Meneer Andries, u, u bent eurocommissaris geweest... u kent die hele politiek in zowel Nederland als Europa... van Haver tot Gort. Is, is de crisis inderdaad zo erg? We spreken over het failliet van Griekenland. Maar kon je bijna spreken over het failliet van politiek Europa? <tus> Nou, die termen zult u mij niet gauw worden gebruikt. Daarom maar... gebruik ik ze voor u. <laughs> maar ik moet wel zeggen dat uh, we worden wel geconfronteerd in Europa... met een heel fundamenteel gebrek aan politieke betrokkenheid... van de belangrijkste lidstaten op het wel en we van de totaliteit. De betrokkenheid bedoelt u dan de betrokkenheid van Duitsland en Ja, Frank, de betrokkenheid he? van Frankrijk, van Duitsland, van Italië... Het blijft natuurlijk jammer dat andere grote landen niet meespelen... en dat die dus altijd in een, in een wat verwijderd verband blijven opereren. Maar goed, dat, laat ik daar nu even abstractie van maken. Maar het is natuurlijk zo dat de grote landen, de grote economieën van Europa... en dat zijn dus de Duitsers, de Fransen, de Italianen... en toch ook ter zekere hoogte ook de Spanjaarden... die moeten gezamenlijk zich daarop op, op, op oriënteren... en daar consequent voor kiezen. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk duidelijk dat de landen die er het beste voor staan, dan ook de, de meest heldere keuze moeten maken. En dat geldt dus voor de Duitsers. En de Duitsers hebben het op dit ogenblik, in mijn smaak, naar mijn smaak, die bereidheid nog in onvoldoende mate. Merkel is bezig om als het ware die Duitse, ja, die Duitse electoraat, om dat daarvoor te mobiliseren. Mm -hmm. Maar het gaat niet makkelijk. Maar het gaat want ze heeft tot twee keer toen nu toch dat electoraat ja, die mensen meegekregen. Hoewel van de eigen partij heeft ze nog het meeste moeite het lukte, mee. wel, het lukte wel, maar het lukte met grote vertraging. Het lukte met, met, met, met, met problemen die dan nog groter worden dan ze al waren. En dat hebben we dus de afgelopen week ook gezien. Omdat de landen niet in staat waren om heel snel tot een bepaalde aanpak te komen. Zes, zeven weken geleden. Wanneer was het precies? Ik mm -hmm. Weet niet meer zoiets moet het zijn. Zitten we nu eigenlijk met een veel... Meer ingewikkelde problematiek. En naarmate we nog langer wachten, zal het alleen maar moeilijker worden. Lekker, laat ik het uh, politieke probleem van de economische kant ja, ja. uh, benaderen. Kijk, we hebben de, de, de euro geïntroduceerd. En de, de euro heeft tot nu toe goed uh, gewerkt. Heeft opgeleverd wat hij moest opleveren. Namelijk stabiele prijzen, stabiele harde uh, munt. En daar zat, er, zat een gebruiksaanwijzing bij. Die gebruiksaanwijzing die hebben we eigenlijk niet opgevolgd. Dat is namelijk je overheidsfinanciën orde moet zijn. En dat je ook maar die is in meestal Nederland... in het Chinees gebruiksaanwijzingen. Wat dat zegt maakt die? Het, die is meestal in het Chinees de gebruiksaanwijzing. Nou, hier, hier, hier was die in alle uh, talen van de, van, de, van de gemeenschap. Dus dat, dat kan het probleem niet, uh, niet zijn geweest. Maar die gebruiksaanwijzing is niet opgevolgd. En wat er nu moet gebeuren, is dat uh, dat afdwingbaar moet zijn. Op Europees niveau. En dat vereist dat je bereid bent iets. Van soevereiniteit over te dragen aan het Europese niveau. En dat kun je alleen maar doen. Do door het parallel ook politiek verder te integreren. Dat is precies wat meneer Andries ja. zegt: dat het Daarom zo erg is dat de grote spelers dat tot nu toe niet willen. En nu zie je ook in dit akkoord, en dat vind ik een van de interessante uh, dingen. Uh, zie, je ziet twee lijnen terug. En de Nederlandse lijn. Die probeert de oplossing te zoeken in zeg maar even de Eurocommissaris. Die dus echt probeert.. Uh... Ja, een deel van de afdwingbaarheid op Europees niveau te leggen. Tegelijkertijd zit er ook een lijn in die veel meer Frans georiënteerd is. Een soort economisch bestuur mm -hmm. te creëren... wat weer intergovernementeel is. En daar zit een spanning tussen. En die is in het ja. akkoord niet opgelost. En dat is denk ik een hele belangrijke opgave. Geef Er is nu nog een, ja. ook een, ja. ook een belangrijke, belangrijke spanning. En, en daarom begrijp ik ook wel waarom er is gebeurd wat er is gebeurd. Die eh, regering moet de spitshoeden lopen. Je ziet nu in het Nederlandse parlement hoe lastig het is. Maar dat staat natuurlijk eigenlijk voor, eh, voor vrijwel alle eh, Europese landen. Uh, er gebeurt nu iets... waarvan de Europese burgers... en in ieder geval ook de Nederlandse burgers, Duitse burgers... Uh, uh, voor een groot deel zeggen... Ja, daar, maar, maar daar hebben we niet voor gekozen. Uh, dat, is, uh, dat is ons nooit gevraagd. Of wij uh, met ons belastinggeld... Uh, aansprakelijk worden voor, uh, voor wat er in Griekenland gebeurt... en in, in Italië. Mm -hmm. uh, je krijgt op dit moment... het is heel moeilijk om daar de democratische legitimiteit van te organiseren. En daarom moet je... Uh, hebben we misschien wel de crisis nodig... Uh, um, om dat te te bevestigen en te bewijzen... ja, er moet, er moet echt wat gebeuren. Dat, dat beginnen mensen nu ook echt wel te, te begrijpen. Uh, maar dat is een enorm probleem... en dat is overigens nog niet opgelost. Dat zul je bij iedere komende verkiezing... in de komende tijd ook terug en daar gaan. Het, je... is, het, is denk ik, het is heel moeilijk... maar het is denk ik wel heel belangrijk... dat het gebeurt. Er moet heel expliciet... Moet een keuze worden gemaakt... voor Europa, voor de euro. En als, als men dat uh, wil doen... dan moet men dat uitleggen... waarom men dat uh, doet. En daar moet men ook bereid zijn... Uit te leggen dat dat consequenties heeft en ja. welke consequenties. Ik denk, maar het het grote mooi. probleem, daar hebt u volstrekt gelijk in. Alleen dus, het grote probleem is dat we dat moeten doen op het moment dat de burger zich als het ware een beetje van Europa heeft afgekeerd. De, de, de politieke leiders hebben in de laatste Europese verkiezingen... de kiezers niet voldoende voorgehouden... Mm -hmm. waar het in Europa vandaag de dag over gaat. En waar het eigenlijk in alle lidstaten over gaat... als we het over Europa hebben. En omdat men daarin gebreken is gebleven... nu op, op het moeilijkste moment... de lastigste eh, beslissing aan het, aan het publiek verkopen. Maar wat nou. hadden ze dan moeten zeggen waar het om gaat? Om solidariteit? Om, welk, om welke term? Waar gaat ze het hadden het om? gewoon helder moeten maken... dat je niet één munt kunt hebben en 17 verschillende nationale spelregels. Mm -hmm. Dus dat je gewoon, als je één munt hebt... een aantal gemeenschappelijke spelregels moet hebben waar je je aan moet houden. Ja, nou, het gekke was dat er wel altijd een afspraak was... er zijn spelregels waar wij ons aan gaan houden. Duitsland en Frankrijk waren de eerste landen om zich daar niet aan te houden. Duits... En Nederland heeft het overigens ook gedaan. Nederland ook wel eens. Ja. Kleintjes, maar goed. Nee, Nederland ook wel eens. Maar goed, het is dus duidelijk, er moet, er moet een, een, een soort uh, economisch uh, geïntegreerd beleid komen. Een economische regering. Nou, dan dat kan kun je voor zijn, maar dat gaat verder dan strikt nodig is. Wat volgens mij nodig is, is dat je Europees, wat ik noemde de gebruiksaanwijzing uh, voor de euro afdwingbaar maakt. Dat betekent concreet dat overheidsfinanciën die regels van de stabiliteits- en groeipakt... als landen zich daar zelf niet aan houden, dan is er een Europese instantie... Die in het uiterste geval instructies kan Zover uh, geven. Zover is het en dat nu we bijna wel, gedaan. wel. We hebben wel gezegd, je mag niet meer kort hebben dan, kort hebben dan 3%. Dat hebben we altijd, altijd gezegd. Mm -hmm. Alleen, we hebben nooit gereageerd als landen dat niet deden. Maar nu is het zo dat uh, vanochtend heeft Barroso in het Europees Parlement... waar hij verantwoording aflegde over, over dat akkoord... heeft hij uh, ook al duidelijk gemaakt dat uh, Olli Rehn... dat is de huidige commissaris voor monetaire zaken en economische zaken... dat hij meer macht krijgt, dat hij heel specifiek... De verantwoordelijkheid voor de euro krijgt. Ik dacht dat hij dat al had, maar dat heeft hij dan nu. En hij is vice-president, vicevoorzitter van de commissie geworden. Dus die macht van die commissaris die we al hebben, wordt nu al vergroot. Zou dat dan al voldoende zijn? Mm, nou, dat, dit, dit, dit zijn goede elementen in het, uh, in het akkoord. Er staat ook nog iets anders in. Dat de overheden zich gecommitteerd hebben. Ze zullen committeren aan eventuele aanbevelingen van de commissie. Mm -hmm. uh, als het zover is dat ze zich niet aan de begrotingsregels houden. Dat is allemaal heel erg goed. Uh, maar nu moeten we ook zien dat het in de praktijk werkt. De proof of the pudding is uh, heel erg in de eating uh, hier... maar, hier, maar de, de, de aanzetten zijn wat die betreft uh, goed. Het maar is natuurlijk duidelijk dat zulke ingrijpende zaken... want het zijn ingrijpende zaken... dat kun je niet doen zonder een heldere discussie... over waar je met Europa naartoe wilt. Mm -hmm. En die discussie krijg je alleen als we gewoon de moed hebben... om aan de orde te stellen dat het verdrag waarop we Europa gebaseerd hebben... niet meer toereikend is om de huidige problemen aan te pakken. En dat is gewoon omdat we zoveel groter zijn geworden. Je bent begonnen met zes staten. Je ja, hebt maar nu... ook omdat we intensief met elkaar zijn gaan samenwerken. Als je alleen maar gemeenschappelijk handelsbelemmeringen wegneemt dan ben je met iets anders bezig dan wanneer je de gemeenschappelijke munt mm -hmm. met z'n allen hebt. Ja. Overigens, ook, ook daar is er uh, wel een sprankje hoop. Er staat in het uh, akkoord dat men bereid is... Uh, beperkte verdragswijzigingen. Ja. Er dus staat, erin, uh, de maar staat ook in, daar, ja, moet, we moeten zien wat dat betekent. We moeten zien wat dat betekent en wat, wat er ten slotte uit gaat komen. En wat heel belangrijk is, hoe het dan met die verdragswijzigingen gaat... in de nationale parlementen waar ze moeten worden goedgekeurd. Ja. Want het, ge, het grote gebrek... Wat we in Europa hebben is dat we de nationale kiezer onvoldoende hebben voorbereid... op het feit dat wij als nationaal iets moeten inleveren... voor die bovennationale situatie waarin we terecht zijn. Dat is wat jij ook al zei, Jan Martenslachter. Daar begint de kern van het probleem om Europa nog te verkopen ja, aan, ja. aan de burger. Nee, we hebben gezien dat, dat in 2005, eh, zowel in Frankrijk als in, als in Nederland... Uh, het vorige, althans het conceptverdrag, uh, is, is uh, afgestemd in een, in een referendum. in een tijd dat het eigenlijk vrij goed ging in, in Europa en in de wereld. en dit soort problemen nog niet eens aan de horizon waren. Ja. Uh, de, de, denk je dat het mogelijk is om in, een, in veel. Ernstige situatie waar het werkelijk geld gaat kosten, eh, om dan wel meerderheid in dat soort landen te krijgen. En zit er nog op complicatie bij de aanpassing van het verdrag. Dat geldt natuurlijk ook voor eh, de niet-eurolanden binnen, binnen de voorbeeld. Eh, krijg je die ook eh, mee? Eh, interessante vragen. Mm -hmm. Of een tweedeling, gaan we helemaal op het eind van klinkende munt, toch nog even zeggen, tussen binnen Europa, tussen de landen die de euro hebben en de landen die dat niet hebben. Ja. Meneer Andries, wat denkt u? ja, kijk, het wordt natuurlijk op de duur steeds duidelijker dat we toch in een soort Europa van twee snelheden zitten. Of we dat nu leuk vinden of niet. Daar zitten we al in. Daar zitten we in. Lekker zo aan. Ja, er zijn twee snelheden. De landen met de euro en zonder de euro. Oh, ja. uh, nu blijkt alleen dat als je de euro hebt, dan moet je op een aantal gebieden nog wat verder dat gaan. Dat is nog uh onvermijdelijk -huh. Maar daar heb je wel ook de toestemming van de niet-eurolanden voor nodig. Voor een verdragswijziging ja. wel. ja. ja. Ja. Voor een ja. verdragswijziging wel. Die en is dat niet een beetje, knelt dat niet een beetje? Nou, die 17 kunnen met elkaar wel afspreken dat ze met z'n zeventien iets zullen doen. Maar als het niet in een verdrag wordt neergelegd, dan zal het nooit volledig bindend kunnen zijn. voor de hele gemeenschap indien dienen, voor zover dat noodzakelijk zou zijn. Dus er is op den duur natuurlijk toch een verdragswijziging. Voor en voor de meeste landen knelt dat, knelt dat niet. Want uh, in het verdrag staat ook dat je in beginsel... als je de euro niet hebt, dat je hem invoert. We hebben er maar een paar ja. die hem eigenlijk helemaal niet willen hebben. Ja. Dus, uh, met name natuurlijk de Verenigde Koning. Het is duidelijk, het uh, werk in uitvoering is inderdaad net begonnen. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Lex Hoogduin, Jan Maarten, Slachter en Frans Andriessen. Heel hartelijk bedankt. Dit was Klinkende Munt en Vila VP Grover vandaag. Wij zijn er maandag weer, zo meteen naar het nieuws. Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. Met als actuele levendigheid... Uh... Uit Den Haag het debat en het stemmen ook door de Tweede Kamer over het lot van de Angelezen jonge Mauro. Net zoals jullie hebben gedaan in Klinkende Bund, nemen we ook wij de rust en nemen we uitgebreid tijd voor het euroakkoord. Um, ik ben vandaag heel veel mensen op straat tegengekomen die er helemaal niks meer van begrijpen. Nou, wij wel. Ja, ontzettend veel. Supermarkten op straat. Um, wij begrijpen het wel, althans, we hebben voldoende expertise bij onze eigen redactie. En ook uh, wat uh, geleerde types van buiten die bij ons gaan aanschuiven tussen half vijf en half zeven. Wie gaat luisteren, die gaat het helemaal begrijpen. Een belofte. Eerst hoofdpunt van het nieuws. Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS Journaal. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over Mauro. Dat is de 18-jarige Angolese asielzoeker die al jaren in Limburg woont en nu het land uit moet. Voor het debat had minister Leers een persoonlijk gesprek met Mauro. Nog vanavond wordt er gestemd over het besluit van Leers om de jongen terug te sturen. De burgemeester van der Laan praat morgen met de Occupy-betogers over een andere locatie. Bij het beursplein waar ze nu zitten is het te vol. De Amsterdamse burgemeester vindt een plek bij de Zuidas een goed alternatief. De demonstranten betogen tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,5 Consumenten gaven meer geld uit en bedrijven investeren meer. De werkloosheid blijft onveranderd hoog. Daarvoor is de economische groei niet sterk genoeg. En dat zijn de hoofdpunten. Oké, okay, gaan verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knopen Burgerveen en Zoetewouderij Dijk 8 kilometer. Dan de A16, Antwerpen richting Rotterdam... bij knooppunt Prinsenviel staat 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, er zijn daar twee rijstroken dicht. Andere kant op op de A16 van Rotterdam naar Breda toe... tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord... is een ongeluk gebeurd, 2 km file... en daar is de rechter rijstrook dicht... Als laatste de A76 Geleen-Aken tussen knopen ten Essen en de Duitse grens. Drie kilometer door werkzaamheden op de A4 in Duitsland. Verkeer voor de richting Keulen kan het beste omrijden via Venlo, de A67 en de Duitse A61. Me, me, Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Iedereen die bij de Eurotop betrokken was afgelopen nacht... is inmiddels weer wakker. De afspraken worden bekeken, geduid en gewogen. Ook wij doen dat met de banken, met de beurs en ook met Kamerleden. Het andere onderwerp dat de Kamer bezighoudt is Mauro Manuel. Het Kamerdebat is nu aan de gang. Het CDA steunt het besluit dat hij terug moet naar Angola. En heeft er ook voor gezorgd dat er nog vandaag over wordt gestemd. Voor het CDA-congres van zaterdag. Zometeen meer erover. Vanaf vandaag is het postkantoor nostalgie. We zijn bij de sluiting van dat ene echte postkantoor... dat er nog was aan de neuden in Utrecht. Als u net als Lucille en ik vanochtend ook zo heeft genoten van de zonsopgang... met die mooie oranje-rood-roze kleur in de lucht... en u net als wij willen weten hoe die mooie lucht ontstaat... luister dan straks naar weerman Gerrit Hiemstra. We zijn er tot half zeven vanavond. Het lot van Mauro Manuel zorgt voor opschudding in de Tweede Kamer. Fractieberaad in het CDA, gekibbel in de plenaire zaal van de Kamer... een ontmoeting tussen de minister Leers en de jongen en op dit moment een emotioneel Kamerdebat. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, het loopt dus hoog op. Ja, en uh, dat is ook wel logisch gezien uh, uh, Mauro zelf. Uh, eigenlijk vrijwel iedereen is het erover eens dat het... Naar is tragisch voor hem dat het uitpakt. Na acht jaar hier te zijn volledig ingeburgerd. Ja, wat moet zo iemand terug in Angola? Maar voor het CDA, en daar draaide het vandaag toch wel om... is het buitengewoon gevoelig gezien de verdeeldheid binnen de partij. En dan gaat het natuurlijk over de deelname aan dit kabinet... met gedoogsteun van de PVV. Ja, en dan ontstaat toch de indruk dat het CDA onder druk van de PVV... nu die harde lijn aanhangt en daarom dus instemt met uitzetting van Mauro. Ja, de twee dissidenten, Kathleen Ferrier en Ad Koppian hebben het verdeelde CDA-congres vorig jaar... je herinnert je het je misschien nog wel... Uh, beloofd op te komen voor dat sociale gezicht van het CDA. En ja, zij hadden toch grote moeite... met uh, de beslissing van minister Leers van asiel... En zij vroegen daarom spoedberaad aan met de fractie om hun bezwaren te bespreken. Nou, dus stonden we vandaag weer voor de deur. Maar gelukkig niet zo lang, want na ruim een uur bleek de CDA-fractie eensgezind. En uh, Raymond Knops verwoordde het zo. We hebben de fractie afgesproken dat de lijn, zoals die gisteren is uitgezet... namelijk dat wij het besluit van de minister uh, respecteren en ook begrijpen. Dat we dat ondersteunen als fractie, als gehele fractie. En we hebben ook aangegeven dat, zoals eerder gisteren al door mij is opgemerkt... dat de lijn van de mogelijkheid om een studie in Nederland te volgen... Dat uh, die kans geboden moet worden aan, uh, aan Mauro. Het is natuurlijk aan Mauro zelf om al dan niet daar gebruik van te maken. Maar wij roepen de minister op om alle middelen, alle regelingen die daarvoor beschikbaar zijn, die ook voor andere mensen kunnen worden ingezet, om die ook voor Mauro in te zetten, om dit mogelijk te maken. Wat heeft Mauro eraan? Daarmee heeft hij ook uit een paar jaar uitstel. Nee, daarmee bieden wij Mauro een kans om uh, de rol die hij de afgelopen jaren in Nederland gespeeld heeft, als een vertreffelijke uh, burger van Nederland, weliswaar nog zonder status, om die dadelijk met die studie uh, wellicht naar verloop van tijd om te zetten in een staat, maar dat zijn allemaal zaken die voor de toekomst zijn. Dat betekent in ieder geval dat Mauro, eh, als hij een aanvraag indient... en die wordt gehonoreerd, en we hebben goede hoop dat dat ook moet gebeuren... kan gebeuren, en dat de minister daar ook eh, zich voor inzet... uiteraard binnen de daarvoor geldende regels... dat dan ook het perspectief voor Mauro op een langer verblijf in Nederland geboden is. Nou ja, een studievisum. dus uh, bedenk daarbij wel dat al de vorige staatssecretaris uh, daar eigenlijk geen brood in zag... ook minister Heers Ballin. En uh, ook nu minister Leers heeft gezegd van ja, uh, Mauro is niet echt... een studie studiehoofd, maar kennelijk ziet het CDA daar een oplossing in en daar blijft het bij. Terwijl wij gisteren inderdaad van een van de vertegenwoordigers van Mauro, om het maar zo te zeggen, ook hoorden dat hij, dat hij zelf geen zin heeft in studeren, maar goed. Ja, ook zijn moeder heeft dat gezegd, ja. hij was aan het werk gisteravond bij Pauw en Witteman. Nou, hoe dat zijn leggen... pleegmoeder dan, hè? Ja. ja. Hoe, hoe leggen Koppe Jan en Ferrier dit besluit nu uit, dat zij steunen van de fractie? Nou ja, ja het was een dure belofte op dat CDA-congres, het sociale gezicht, dus dan ligt het voor de hand dat we ze ondervragen. Meneer Kopperjan, hoe legt u uit het fractiestandpunt over Mauro? Ja, u wijst naar meneer Knops, maar ik heb u gisteren horen zeggen... dat u zich niet kon voorstellen dat de fractie ermee in zou stemmen. En nou doet u het zelf. Ik heb gezegd dat ik alle vertrouwen zou hebben... in de inzet van ons woord voor de Rijnmond Knops. En dat heb ik nog steeds, zeker ook na onze fractievergadering. En wacht u maar af, hij komt met een hele goede voorstellen. Maar u heeft gisteren gezegd, ik kan me niet voorstellen... dat de fractie hiermee instemt. Bent u nu dan anders gaan denken... Geen zins. Wat is er dan veranderd? Wat verklaart dan uw standpunt nu? U wijst weer naar meneer Knops. Ja, Maar wie zegt dat uh, Mauro wordt uitgezet? Hoe legt u het fractiestandpunt uit over Mauro, en mevrouw Ferrier? Eh, dat leg ik niet uit, dat legt de woordvoerder uit. Maar u zei gisteren, ik wil daar een discussie over. Ja, We hebben een goede discussie gehad in de fractie... en het resultaat van die discussie wordt straks in het debat door onze woordvoerder... Nou ja, daar worden we dus niet veel wijzer van. Eén ding is duidelijk, van dissidenten we, uh, zijn er in de CDA-fractie in ieder geval niet. Nou, je denkt, ze uh, zal de Hedwiggepolder er weer bij betrokken ja. zijn. Maar goed. <laughs> um, komt er vandaag wel duidelijkheid voor Mauro Manuel? Nou ja, er is nu een debat in, de, in een van de commissiezalen, waar veel emotionele oproepen zijn, met name van de linkse partijen. En ook het CDA zal daar een uh, schepje bovenop doen, uh, in de trant van uh, ja, kijk wat er uh, gedaan kan worden. Maar ja, goed, veel stelt het allemaal niet voor. Um, ja, ja, eerder was er nog wel een hoop gedoe in de plenaire zaal. Want eh, het CDA verzocht kort na, die, eh, na dat fractieberaad. om eh, ja, eh, vanavond dan gelijk al te stemmen over de moties die in ingediend gaan worden over Mauro. Dus de moties van linkse partijen om eh, hem toch een verblijfsvergunning te geven. Maar het CDA wil toch graag deze kwestie zo snel mogelijk afhandelen. Ja, en dat leidde tot consternatie in de Kamer. Ja, voorzitter, eerlijk gezegd, ik kook van woede. Ik vind dit gruwelijk. We hebben een afspraak en dat was dat we pas dinsdag dan een stemming over dit soort zaken zouden hebben. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit gewoon een move is van het CDA om voor het congres, wat misschien de CDA-fractie in moeilijkheden kan brengen, uh, een uitspraak te willen van deze Kamer. We vinden dat onfatsoenlijk en onverantwoord, dus daarom gaan we niet mee met dit voorstel. ik heb een meerderheid uit deze Kamer. Uh, die, van, die daarover direct aansluitend wil stemmen. Ja. En uiteindelijk bepaalt de meerderheid datgene wat de voorzitter, zegt u, de Kamer moet doen. Al dus besloten. En dan was er alleen nog de vraag... Nee, nee, nee, nee, we gaan niet voor een derde keer beginnen. Uh, ik zou graag een hoofdelijke stemming uh, willen houden, voorzitter. En dat wil zeggen dat degene... <lacht> uh, maar u moet zich dan wel realiseren dat degene die, die daar... die niet willen stemmen dus voor deze motie moeten stemmen. Nee, ik zeg het nog eens extra, anders krijgen we dus een probleem uh, met de uitslag. Voor dit voorstel hebben gestemd 68 leden, tegen dit voorstel hebben gestemd 77 leden. Zodat er vanavond een AO wordt gehouden met stemming. Nou ja, de vergelijking met het CDA-congres ja, nou, was treffend. Hoe pendend was dat? Ja, als ja. u voor. Uh, nou ja, goed, we hoeven het iemand tegen, na te doen. En dan bent ja. u uiteindelijk voor. Maar goed, komt er dus op neer. Vanavond wordt er dus gestemd over de moties over Mauro. Maar goed, het is nu al duidelijk dat de Tweede Kamer niets voor Mauro kan betekenen. Want PVV, VVD, CDA zijn in ieder geval uh, het eens met de beslissing van minister Leers. Mogelijk dus dat uh, een motie van het CDA om uh, ja, alles in het werk te stellen om hem een visum een uh, studievisum te geven, dat die het wel haalt. Maar goed, um, ja, dat is een beetje een, een uh, doekje voor het bloeden. Michiel Breedveld vanuit Den Haag. En Mauro zelf kwam vanmiddag ook naar Den Haag. Verslaggever Roel roep. zag hem arriveren. Het is uh, even na drie uur en dan komt de bekendste Angolees van Nederland aanrijden. Mauro Manuel samen met zijn pleegouders. Hoi Anita, hoi. Mauro, Hallo. ik zeg bekendste Angolees. Ik denk dat hij zich liever Nederlander zou willen noemen. Ja, ik heb wel uh, wel een beetje hoop gekregen. Ja? Heb je geslapen? Nee, niet echt. Nee, het was uh, een moeilijke nacht. Dat geldt misschien ook wel voor u, pleegmoeder Anita? Ja, wij waren natuurlijk heel laat uh, thuis hè, in de uitzending geweest bij Paul en Witteman. Ja, dus we hebben eigenlijk nog niet echt tijd om echt goed te beseffen... wat er allemaal aan de hand is, er gebeurt zoveel. Was het een lange rit naar uh, Den Haag? Ja, het is wel een emotionele rit. Dat wel, ja. Maar ja, de, de, de, de, nou, de laatste dagen is het weer heel erg emotioneel. Dus ja, uh, ja. Nou, dat valt af en toe niet mee. Maar ja, we, we, we moeten eigenlijk alles doen voor hem. Tenminste, zo dus voelen wij dat als ouder. Om, uh, ja, om toch, hem toch een kans te geven om hier op te groeien en bij ons te kunnen blijven. Het debat begint om vier uur en hij wil er zelf bij zijn. Maar voordat hij naar binnen kan, moeten eerst nog heel wat mensen te woord staan. Die van hem willen weten hoe het met hem gaat, hoe hij zijn kansen ziet en of het allemaal nog wel nut heeft. Ik ben wel uh, heel zenuwachtig, want ja, ik weet niet wat er allemaal uh, precies gezegd wordt. Maar het, uh, ja, er kunnen ook wel dingen zeggen wat niet zo minder leuk is. En, ja, ik wil het toch wel graag zien. En, uh, ja. nou, ik zou de minister wel uh, willen vragen dat hij uh, mij gewoon een keer goed uitlegt... waarom hij echt vindt dat ik weg moet. En uh, vragen of ik hem mag uitleggen. Uh, hoe, hoe het voor mij uh, is dat ik je uh, weg moet, en hoe het ook voor ons, voor mij, en ons niet aan het als hij zin is uh, dat hij allemaal gebeurt. En of hij dan daarna nog zo uh, uh, kijkt. Zeg maar. ja. En wat gaat er nou uh, precies gebeuren? Dus denkt al u al dat er gestemd dat je, uh, gaat worden over het lot van Mauro? Want het schijnt dat het CDA er veel aan gelegen is dat ze voor het congres uit die knoop kunnen doorhakken. Ja, er zijn dingen die wij inderdaad ook horen, maar wat helemaal langs ons afgaat en waar wij ook echt echt helemaal niks van begrijpen van dat hele politieke gedoe. Uh, wij gaan er echt een beetje in van we zien wel uh, wat er gebeurt. We zijn in ieder geval blij dat er weer iets gebeurt. En, ja, daardoor hebben we natuurlijk een beetje hoop gekregen. En dat helpt ons in ieder geval nou weer een beetje op de been te blijven. Ja, ik vind het zelf ook heel raar gevoel dat er een, ja, in een Tweede Kamer over een persoon gepraat wordt. Er worden eigenlijk meer over dingen wat er ja, problemen nemen kan, Wat er in het land gebeurt en niet. Of mij, zeg maar. Dat is zo gaar uh, idee. Nou, dan gaan we met z'n allen naar binnen. En uh, Mauro moet zich, zoals iedere bezoeker, hier melden. Zijn pleegouders leggen een paspoort Mauro? op de balie. En Mauro, een Nederlands identiteitsbewijs. Mauro Manuel in Den Haag. Hij sprak met minister Leers. Vlak voor vier uur weten we hoe dat is gegaan en hoe het debat verder is gevoerd. Dat horen we later in deze uitzending zometeen meteen Geert Wilders, die niet blij is met het vannacht in Brussel gesloten akkoord over Griekenland. Van de Erwin De Hart, met de situatie op de Nederlandse wegen. Ja, die situatie is vrij normaal. Er staat bijna 130 kilometer. Uh, het enige echt opvallende gebeurt bij Breda. Twee ongelukken namelijk, in twee richtingen. Allereerst op de A16 van Antwerpen, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Prinsenviel. Daar staat drie kilometer file, zijn twee rijstroken dicht. Andere kant op, op de A16 Rotterdam richting Breda... staat tussenknopend Zonzeel en Breda-Noord drie kilometerfieden. En daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Kamerleden praten vandaag veel na over de afspraken... die vannacht in Brussel gemaakt zijn. Gedoogpartner Geert Wilders van de PVV... is niet te spreken over de uitkomst van de Eurotop. Nou, het is uh, troef. Uh, de heer Rutte had gelijk uh, toen hij zei... Dat er een grote stap is gezet. Alleen wel een stap de verkeerde richting in. En op eigenlijk alle drie belangrijke punten. Griekenland, het land wat zich nog nooit aan de afspraak heeft gehouden, krijgt er weer miljarden bij. Het noodfonds wordt ook versterkt, is zelfs duizend miljard. En dat geld wordt op een manier ingezet. waardoor de Nederlandse belastingbetaler ook nog meer risico loopt. Ja, en tenslotte de banken. Ook die banken kunnen in het uiterste geval gebruik maken van dat noodfonds. Zodat ja, de Nederlandse belastingbetaler dadelijk ook nog uh, Griekse of Franse of Italiaanse banken kan gaan steunen. Dus ja, het is, ik weet niet wat ze daar gisteren gedaan hebben en wat ze hebben gedineerd. Maar veel uh, goeds is er niet uitgekomen. Terwijl het zo simpel is. Uh, landen die niet aan de afspraken voldoen, die hun eigen boek niet kunnen ophouden. Die moeten uit de euro hun eigen problemen oplossen. En we hebben in Nederland genoeg problemen waar wij ons zelf op zouden moeten richten. Heeft Rutte een carte blanche gegeven, vindt u? Nou ja, een uh, carte blanche. Uh, het, zijn in ieder geval, uh, het kost Nederland miljarden meer aan garanties. En nogmaals, Griekenland uh, krijgt er meer miljarden weer opnieuw uh, meer uh, bij. Uh, het noodfonds uh, wordt op een manier uh, vergroot tot duizend uh, miljard... waar wij ook weer meer risico's mee lopen. Zeker op de manier waarop ze dat zijn gaan uh, doen. We kunnen duidelijk ook buitenlandse banken gaan spekken... als de nationale overheden dat niet kunnen. Dus de risico's van Nederland worden alleen maar groter. Terwijl degene die de boel hebben verziekt, die corrupt zijn... die de bol hebben voorgelogen, zoals de Grieken. Ja, die komen er weer goed mee weg... De Italiaanse premier heeft met een, een, een doosje papier waar hij wat op heeft geschreven... heeft hij ze ook kunnen verleiden, terwijl er nog geen enkele maatregel is genomen. Dus het is een heel slecht besluit, terwijl nogmaals, het is zo eenvoudig. Een land wat niet aan de regels houdt, wat de boel heeft belazerd... wat heeft bedrogen, zoals Griekenland, misschien dadelijk ook andere landen... Ja, die moeten de euro uit en hun eigen boontjes oplossen. Maar dat gebeurt niet. Rutte doet iets heel anders. Zegt u dan niet van ik kap er dan ook maar mee? Nou, ik, ik kap er niet mee. Ik ben een enthousiaste Kamerlid en leider van een groeiende partij. Dus wij stoppen er niet mee. Maar u bedoelt met het kabinet waarschijnlijk. En nou kijk, wij zijn wat dit betreft een oppositiepartij. En dat betekent dat we het kabinet op het hele Europadossier... te vuur en de zwaarte zullen bestrijden. En degene die hier de sleutel in handen heeft... Uh, is de partij van de arbeidsfractie. Als de partij van de arbeidsfractie zegt wij vinden dit geen goed pakket. De Nederlandse belastingbetaler loopt. Als het gaat om Griekenland, als het gaat om het noodfonds. Als het gaat om de banken. Te veel risico's, ook voor de PvdA achterban. Dan zeggen ze hier nee tegen. En dan uh, gaat het hele feest uh, niet door. Uh, ik heb begrepen dat ze er nog tot dinsdag over na willen denken. Ik hoop dat dat de conclusie wordt. Dan moet, zouden ze ermee moeten stoppen? Nou, Ze zouden eh, moeten zeggen dat ze er geen steun meer aan zouden geven. Ja. Geert Wilders in gesprek met Peter Blok. De beurzen in Azië en Europa staan al de hele dag flink in de plus. In de Verenigde Staten ging de beurs ruim een uur geleden open. Louis Dekker volgde dat vanaf de vloer op de Amsterdamse beurs. Ik dacht altijd dat het allemaal bloedserieuze mensen waren op de vloer. Beursplein 5. Niets is minder waar. De sfeer is hier een beetje melig. Ik weet niet of dat altijd zo is. Ik weet ook niet of het te maken heeft met de dag van vandaag... Maar als het goed is, stipt om half vier. Over een paar seconden krijgen we hier een gong te horen... die digitaal vanuit Amerika Amsterdam bereikt. Drie, twee, twee, Een beetje kantoorhumor. Gaat dat altijd zo om half vier? Uh, nee, dat gaat niet altijd zo om half vier. U bent vandaag een beetje melig. Ja, ik zit vandaag een beetje melig. Hoe komt dat? Ja, we hebben vanmiddag weinig te doen. In de rentes gebeurt niet zoveel. Uh, meer op de aandelenkant uh, is de actie en bij ons uh, is het gewoon uh, stil. Bij ons is? De money brokers, dus degene die bemiddelen in, uh, in rentes. De wereld staat in brand en u heeft niks te doen. Ik had verwacht, we hebben al dingen te doen... maar ik had verwacht dat we heel druk zouden zijn. En dat valt heel erg tegen. AFS is een van de bedrijven hier op de vloer. AFS, vroeger Amsterdam Floor Broker Services... Floorbrokers. Als het ware makelaars in effecten. Inmiddels heet dat bedrijf Amsterdam Financial Services. En Jacob Jurg zit achter de schermen en ziet Amerika opstarten. Amerika uh, start uh, ja, plus 260 punten in de douw. Ongeveer zoals uh, de futures het al aangaven de, de hele dag. Snijdt dat hout? Het past in de ontwikkeling. Uh, we hebben Azië in de plus gezien. Europa die moest de eerste reactie geven. Die ging fors omhoog. Dus het is logisch dat, uh, dat, uh, dat de Amerikanen dat ook volgen. Maar zegt het ook iets? Of is het maar een momentopname, een opluchting? Uh, het zegt dat uh, de, de, de afschrijving iets vriendelijker is voor de banken dan uh, gevreesd. Het zegt dat we uh, wat uitstel hebben, dus we kunnen uh, een, een tijdje vooruitkijken. Maar het zegt niets over de problemen in Zuid-Europa. Met name het gebrek aan groei daar. En daar moet natuurlijk het een en ander aan veranderen. Anders een beurshandelaar tegen Louis Dekker, die nog steeds op de beursvloer in Amsterdam is. Want daar hebben ze nog zo'n drie kwartier te gaan. Louis, doen alle aandelen daar even goed? Ja, in grote lijnen wel. Alleen er zijn uitschieters. En die uitschieters zitten vooral in de hoek van banken en verzekeraars. En er is niet heel veel fantasie voor nodig om te verklaren hoe dat komt. Dat is natuurlijk de hoek uh, die het interessantst is. En ja, kun je nou zeggen, goh, is dat realistisch... Dat, dat een bank of een verzekeraar ineens in één dag één vijfde meer waard wordt... terwijl uh, jouw cd's, jouw kast, jouw auto voor de deur... die houden toch een beetje de normale waarde. En dit schiet alle kanten op. Nou, dat hoort, dat hoort een beetje bij een beurs... De beurzen hebben de neiging heftig te reageren, een tikje te overdrijven zogezegd, dingen uit te vergroten. Dus wat vandaag enorm plus is, kan morgen ineens weer een beetje min zijn. En als het heel erg min was in het verleden, dan is het natuurlijk relatief gemakkelijk om na een dikke min weer een kleine plus te scoren. Nou, zo moet je het, denk ik, ongeveer zien. Het is ook niet zo dat iedereen hier volstrekt opgewekt over de vloer loopt. Het sentiment, zoals dat heet, is wel eh, positief. Maar er is heel veel realisme op de vloer, hoor. Er wordt echt door iedereen wel gezegd, in wat voor woord dan ook. In wat voor woorden dan ook. Ach, het is maar een momentopname. We moeten morgen maar weer verder zien. Maar voorlopig, vandaag, staat alles in de plus. Niet alleen in Amsterdam, maar eigenlijk in de hele wereld. Louis Dekker vanuit de Amsterdamse Beurs. Na half zes komen we even bij je terug om toch even te horen hoe het is afgelopen. Tot straks. Tim, het was voor jou ook even genieten vanochtend. In wow. Amsterdam in het park. Schitterend. Mooie, mooie luchten. Gerrit is hier. Gelukkig maar, Gerrit. Een prachtige zonsopkomst. In ieder geval in deze regio van het land. Rood, geel, oranje licht. Dat heb je niet uh, elke dag natuurlijk. En wij vroegen ons af, welke omstandigheden moet je nou hebben... om zo'n lucht te kunnen zien? Met andere woorden, waarom hebben we dat niet iedere dag? Ja, dat zou mooi zijn als we dat elke dag zouden hebben. Nou, wat er voor nodig is, belangrijke voorwaarde is dat de zon... die moet achter de horizon opkomen. Er moet geen bewolking zijn. Want als er bewolking voorhangt, ja, dan krijg je niet zo'n mooie uh, rode zonsopkomst. Uh, dus dat is een belangrijke voorwaarde. Terwijl er wel wolken te zien waren vandaag. Ja, maar die zitten dan vaak wat hoger. Dus die zitten wat meer, zeg maar... Uh, Schuin boven je hoofd in de oostelijke richting. Niet in je zichtlijn. Nee, want als dat ertussen zit, ja, dan zie je de zon niet en ook het zonlicht niet. Uh, en dan, dan kun je niet zo'n mooie zonsopkomst zien. En dat licht, dat wordt zo rood, omdat het zonlicht een lange weg door de atmosfeer aflegt. En de zon staat dan heel schuin. En voordat die bij je oog komt, moeten zonnestralen, het licht moet een lange weg door de atmosfeer afleggen. En komt daar heel veel deeltjes tegen. Moleculen, fijne waterdruppeltjes, stofjes. En daardoor wordt het licht als het ware gefilterd. De blauwe en de groene kleuren... die worden verstrooid, zoals het heet. Die worden weerkaatst, alle kanten op. En het gele en het rode licht blijft over. En waarom is dat dan? Nou ja, dat is, heeft een langere golflengte... en heeft minder last van die verstrooiing. Wordt minder gemakkelijk uh, weerkaatst... door die stofjes in de atmosfeer. En dan komt dat rode licht tegen de wolken aan en daardoor worden de wolken rood gekleurd. En dat geeft zo'n mooie zonsopkomst, uh, ochtends vroeg. Ja, dus Sommers. het is belangrijk dat die lucht niet, niet al te schoon is? Nee, het moet niet al te schoon zijn en uh, ja, de, de zon die moet uh, ongehinderd op kunnen komen. Ja. Morgen weer zo'n mooie lucht. Ja, misschien als, het, als er geen bewolking tussen hangt. Ik denk dat die kans vrij groot is. Want we zitten nog een keer in een luchtsoort die vrij warm is. Vrij veel vocht bevat. Ook vrij veel stof bevat. Omdat die vanuit het zuiden wordt aangevoerd. Vandaar ook dat we in zachte lucht zitten. En dat we voorlopig hoge temperaturen houden. Misschien zondag een beetje regen. Maar tot die tijd, mooi weer. Gerrit Hiemstra, dank je wel. Als u nog postzegels wilt kopen in een echt postkantoor... dan moet u snel zijn, want straks om zes uur... sluit het laatste officiële postkantoor aan het neuden in Utrecht. Veel mensen zijn daar niet blij mee. Ja, ik vind het niks dat we hier geen postkantoor meer hebben. Sowieso vind ik het niks dat we niet meer gewoon... een Nederlands postbedrijf hebben. Ja, het is triest hoe het gaat. Ja, blijkbaar hoort het zo in dit land. Dingen die goed zijn, die verdwijnen. Zorg, post, vervoer dat moet eigenlijk van ons allemaal zijn. Directeur Fred Segers van Postkantoren BV. U ontneemt ons vandaag een monument, een anker voor veel Nederlanders, een instituut. Het postkantoor. Waarom moest dat nou? Ja, Dat traditionele postkantoor dat sluit, dat is vandaag de allerlaatste die nog open is, neuden. Uh, we houden wel postkantoren. We houden 2600 postkantoren in winkels. Waarom moest het nou? Eén van de belangrijkste dingen is... Wij, consumenten, zijn ons anders gaan gedragen. Ineens hadden we een pinpas. We gingen geen geld halen bij postkantoren. Wij wilden postzegels hebben op het moment dat we het kaartje kochten. Dus we gingen postzegels in de winkel kopen niet meer naar het postkantoor. We wilden het pakketje brengen om zeven uur. Ja, dan is het postkantoor niet meer open. Wij hebben andere eisen gekregen als consument. En daarvoor hebben we de traditionele postkantoren niet meer nodig. Maar vergeet u niet het belangrijkste. kostenbesparing. Dat is ook erbij gekomen. Maar dat was niet het doel op zich. Op het moment dat je een postkantoor had, en dat hadden wij in 2008... en je keek naar de klantontwikkelingen, dachten we, dat gaat niet goed komen. Dat moeten wij anders doen. En dat er natuurlijk een kostenbesparing op termijn bij komt, dat zal dan wel. Maar dat was niet het hoofddoel. Ik, eh, ik ga niks kopen, ik ga geld storten op mijn rekening. U bent een van de laatsten vandaag. Ja, ja, ja, ik voel me bijna vereerd. Joh. Misschien krijgt u al extra hoge rente? Ja, wellicht. Nou, ik hoop het. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Dit gebouw ademt post. Als ik binnenkom, wat staat er boven de deur? Posterijen en... Telegrafie en telefonie. Ja, ja dat is het. En straks moet ik in zo'n vervelende tijdschriftenwinkel... kom ik met mijn pakje. Ja. En er staan mensen die er weinig verstand van hebben. Tenminste, dat heb ik meegemaakt. Ja, ja. En dan denk ik van, nou, mooie vooruitgang weer. Ja, ja, kijk, dat ze er niks van weten of minder ervan weten, dat zal zo zijn. Hier werken mensen natuurlijk al 30 jaar en die doen elke dag hetzelfde. Het pakje aannemen, postregels verkopen, geld uh, storten, geld opnemen... Bij winkels zal dat ook op enig moment komen. Maar geef ze wel even de tijd om natuurlijk wat ervaring op te bouwen. Meneer Zegers, u bent directeur, hè? Maar mm -hmm. heeft u nou ook emotie? Doet het u nou wat? Je staat er wel even bij stil en als ik vanavond hier wegloop... dan denk ik, goh, dit was toch wel een hele bijzondere en toch ook wel weer een zware dag. Arno van Bijen van PostNL. Er is inmiddels een website geopend waar we kunnen klagen. Wachttijden, ondeskundig personeel, meer post dat te laat komt... PostNL is een bedrijf dat uh, moet blijven innoveren en inspelen op de marktontwikkelingen. En uh, wij moeten daarom denk ik ook heel goed luisteren naar wat de klant wil. En dat doen we ook. Daarom verschuiven we nou, de dienstverlening van dit soort hele mooie grote panden, neuden, naar 2600 postkantoren in Nederland. Ja, maar meneer Van Bijnen, we leven in 2011. Dit soort operaties wordt alleen gedaan omdat het minder kost. Je moet innoveren en voorop lopen. En dat je als goed naar de klant luistert, wat hij wil... is niet dat hij apart naar een postkantoor toe wil ergens in de stadshart. Maar dat hij gewoon dicht bij huis waar hij zijn postzaken doet... gewoon ergens om de hoek, dat hij naar een lokale winkel toe kan. U draait het om. Het is onze schuld dat dit gebeurt. Nee, dat is niet een schuld. Volgens mij hadden we het nee, helemaal samen niet over een schuld. Het enige wat wij doen is luisteren naar de klant wat hij wil. Ja, het is jammer. Het is natuurlijk ja, historisch... Ik probeer nog gauw een postkaart te stempelen, een originele stempel van de neuden. En ik hoop dat, uh, dat ze die me gaan geven. En die gaat u bewaren op zolder? Uiteraard. Moet u nou een traantje wegpinken? Ja, ergens wel, want dit is een stukje Utrecht. En het is raar dat het straks uh, dicht zit. Ja. En van de 2000 werknemers van de postkantoren heeft inmiddels 70% een nieuwe baan gevonden. Verslag was dat van Jeroen Schudhuizer. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot zo! Vanavond BNN Today. Mevrouw Thatcher ja. durft het alleen niet aan. En toen heeft haar topambtenaar zich gewoon verstopt onder tafel. Dat is echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Okay. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, maar jullie smaak is zo heftig in deze serie. Dit is misschien een beetje too big for life, for, for, <laughs> voor Nederland. Luister en kijk mee op radio1.nl. lijkt een beetje Tom Cruise. Wat zal hij leuk vinden wat je wat zegt. <laughs> ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 2 euro korting op diverse A-vogel EGINAFORS gezondheidsproducten. Zoals EGINAFORS Hotdrink voor extra weerstand. Dit is Radio 1.